11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. President Obama waarschuwt dat het noodweer in het noordoosten... van de Verenigde Staten nog niet voorbij is. De storm verplaatst zich nog steeds naar het noorden, zei Obama. Er is nog steeds gevaar voor overstromingen en stroomuitval. Het dodental ten gevolge van de orkaan Sandy is volgens Amerikaanse media opgelopen tot bijna 40. Ruim 8 miljoen Amerikanen zitten zonder stroom. De orkaan heeft aan de Amerikaanse oostkust een spoor van vernieling achtergelaten. New York City en delen van New Jersey zijn uitgeroepen tot rampgebied. President Obama brengt morgen een bezoek aan New Jersey. Burgemeester Bloomberg van New York noemt de schade in zijn stad enorm. Honderdduizenden mensen zitten er zonder stroom en de metrotunnels staan voor een deel onder water. Het zal dagen duren voordat die zijn hersteld. De drie luchthavens van New York zijn gesloten. Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft opnieuw beelden uitgezonden van de rellen in Haren. Deze keer waren de gezichten van de verdachten niet onherkenbaar gemaakt. 18 mannen en een vrouw waren duidelijk in beeld. In totaal worden 50 mensen verdacht van vernieling en openlijke geweldpleging, sommigen ook van plundering. Op 21 september gingen honderden jongeren naar Haren voor een Facebookfeest. In de loop van de avond ontstonden de rellen... en er waren confrontaties met de politie. Ook werden winkels geplunderd en auto's in brand gestoken. In Utrecht is de eerste bijeenkomst geweest waar PvdA-leden vragen konden stellen over het regeerakkoord van VVD en PvdA. Partijleider Samsom en voorzitter Spekman hielden een toespraak en beantwoordden daarna vragen uit de zaal. We volgen nog twee bijeenkomsten. Zaterdag kunnen de PvdA-leden het regeerakkoord goed of afkeuren op een congres in Den Bosch. Het regeerakkoord van VVD en PVDA werd gisteren gepresenteerd. Samson zei toen dat hij trots is op het resultaat, maar hij zei ook dat er pijnlijke maatregelen worden genomen. Hij noemde onder meer de verkorting van de WW-duur van 38 naar 24 maanden en de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. In Rotterdam is vanavond een tramconducteur door drie mannen geslagen en geschopt. De politie zoekt getuigen van de mishandeling. De conducteur had de mannen gevraagd hun muziek uit te zetten. Daarop keerde de drie zich tegen de conducteur. Die liep onder meer een sneeuw boven zijn oog. De daders zijn de tram uitgevlucht. Strafpleiter Bram Moskowitsch zal zelf aanwezig zijn... bij de behandeling van het hoge beroep van zijn tuchtzaak. Ik ga dit keer wel mee, zei hij op Radio 538. Moskowitsch werd vanochtend door de Raad van Discipline... voor het leven geroyeerd. Volgens de Raad voelden cliënten zich niet goed behandeld... en vroeg Moskowitsch grote sommen contant geld... zonder daarover de deken van de Orde van Advocaten te raadplegen. Mensen gaan minder vaak naar een fysiotherapeut. Tot en met september dit jaar is het bezoek met gemiddeld 7 tot 10 procent gedaald... vergeleken met de eerste drie kwartalen van de voorgaande drie jaren. Het blijkt uit een onderzoek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Het KNGF wijt de daling aan het beperken van de vergoeding in het basispakket begin dit jaar. Het genootschap wijst erop dat mensen later duurdere zorg nodig hebben... als ze blijven doorlopen met klachten. Door fysiotherapie weer op te nemen in het basispakket... zou 160 miljoen euro bespaard kunnen worden. De Nederlandse farc strijder Tanja Nijmeijer... is volgens een Colombiaans radiostation onderweg naar Cuba. Ze zou vanuit de hoofdstad Bogotá naar Havana vliegen. Het is de bedoeling dat Nijmeijer in Havana aanwezig is... bij vredesonderhandelingen tussen de FARC en de Colombiaanse regering. Tegen Nijmeijer lopen in Colombia twee arrestatiebevelen... die zijn tijdelijk ingetrokken... De Colombiaanse regering spreekt overigens de berichten... over de reis van Nijmeijer tegen. De Duitse Margeaussee heeft een Fransman aangehouden... voor betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen in Marokko in mei 2003... Twaalf zelfmoordterroristen vielen toen restaurants, hotels... en Joodse instellingen in Casablanca aan. Er vielen 33 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de terroristen kwamen om het leven. Waarvan de gearresteerde Fouad C. precies wordt verdacht, is niet bekend. Justitie in Duitsland bekijkt nu of zee kan worden uitgeleverd aan Marokko. Walt Disney neemt Lucasfilm Limited over. Die filmmaatschappij is vooral bekend van de filmreeks Star Wars en Indiana Jones... De maatschappij was sinds de oprichting in 1971 volledig eigendom van George Lucas. <coughs> Deze George Lucas verkoopt zijn bedrijf nu voor 4 miljard dollar, ruim 3 miljard euro. Bij de overname maakte Disney bekend dat er drie nieuwe Star Wars films komen. De eerste in 2015. Het weer. Vanavond een enkele bui, morgen droog met in de middag af en toe zon bij 11 graden. Aan de kust kan de wind krachtig zijn. De dagen daarna is het onstuimig en regenachtig herfstweer en rond de 10 graden. In het weekeinde neemt de wind wat af, maar het blijft nat. Dit was het NOS Journaal. Je huisdier gun je een lang, gelukkig en gezond leven. Kies daarom voor BAVAR Topkwaliteit. Wormen bijvoorbeeld pak je effectief aan met BAVAR wormmiddel. BAVAR, de mensen die van dieren houden. De VPRO maakt de mooiste programma's op de Nederlandse televisie. En de grappigste. Programma's die je aan het denken zetten. Of je de wereld anders laten bekijken. Ik zou zeggen, ga naar vpro.nl en word lid voor 12,50 per jaar. Jelle Bandkostjes. Bij de dierenspeciaalzaak. De mensen die van dieren houden. BFAR. Gute Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.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 Ook ik erger mij jaarlijks aan de pepernoten die al in september in die schappen liggen. Niet dat het helpt, maar het kan nog erger. In Amsterdam hangt in de meeste straten al kerstverlichting. Houd toch eens op, ik overweeg een actiecomité. Ja, het nieuwste van de dag is natuurlijk de zaak Moskovic. Een snoeihard oordeel is er over hem geveild. Want hij mag zijn beroep niet meer uitoefenen. Als het tenminste allemaal in hoger beroep ook zo blijft. Zijn collega Jan-Hein Kuipers is geschokt. Die hoort u zo meteen. En verder oud-hoogleraar advocatuur Floris Banier. De vraag is natuurlijk wat betekent deze uitspraak voor de advocatuur? Diederik Samsom moet zijn Partij van de Arbeidleden bijpraten en inlichten de befaamde achterban. Vanavond deed hij het in Utrecht. Hans Andriga was erbij. En ik ben benieuwd of hij één opstandige PvdA heeft kunnen vinden. Misstanden in de Nederlandse gezondheidszorg, daar hebben we natuurlijk al vaak over gehoord. Maar weinigen zullen zich er jarenlang zo in verdiept hebben als Arend van Wijngaarden. Werkzaam bij Dagblad van het Noorden. Hij schreef er nu een boek over, zeven vette jaren in de zorg. Verhalen over grootheidswaan en lichtfraude. En om vijf voor twaalf gaan we nog even op bezoek bij Boris Dietrich in New York. Hoe is het met hem en Sandy? Maar eerst... Het nieuws van vandaag. Dinsdag 30 oktober. Heeft Verweerder klager onvoldoende geadviseerd over het verloop en de strategie van de... Was Verweerder slecht bereikbaar? Heeft hij onvoldoende kwaliteit geleverd? Een deel van het betaalde voorschot terug te Zij heeft Verweerder niet tijdig een urenverantwoording aan klager verstrekt. Heeft hij niet verrichte werkzaamheden in rekening? De toezegging om klager persoonlijk bij te staan niet na... Omdat hij altijd een onrecht ontvangen voorschotten niet terug? Zich niet bewust is van de verplichtingen die passen bij een van de kernwaarden van de advocatuur. Te weten integriteit. Dat ligt er niet om. Volgens de Raad van Discipline heeft deze verweerder, oftewel Bram Moscovic, dus zo'n beetje alles fout gedaan wat hij maar fout kon doen. Dan zal de straf er wel naar zijn. De Raad legt de maatregel op van schrapping van het tableau. De zitting is hierbij gesloten. Moscovic is geschrapt van het tableau. Hij mag zijn beroep niet meer uitoefenen. Dat moet pijn doen. De uitspraak zal invloed hebben, ook, ook op, zijn, uh, op hemzelf, persoonlijk... Psychisch. Die psychische invloed legt hij op dit moment toe bij Pauw en Witteman. De overige media kregen Moscovici alleen aan de telefoon. Of je moest hem toevallig tegenkomen op straat. Het is niet mals, hè, wat, ze, wat de raad heeft gezegd. Nee, het zijn advocaten. Overigens kan Moscovici nog in hoger beroep. En hij heeft al aangekondigd dat te gaan doen. In New York en aan de rest van de oostkust van Amerika hebben ze weer heel andere problemen. De tropische storm Sandy hield daar afgelopen nacht huis. Het gevolg meer dan 40 doden en miljoenen mensen zonder stroom. Burgemeester Bloomberg van New York vat het samen. De storm is verwoestend geweest. Make no mistake about it. This was a devastating storm, maybe the worst that we have ever experienced. Veel inwoners moesten verplicht evacueren. Dat was geen onnodige voorzorgsmaatregel. Steden en dorpen liepen onder door het stuwende water... en degenen die toch thuis bleven konden bijvoorbeeld zien... hoe de harde wind een boom op hun auto liet vallen. You... Oh! I hit your car, oh my god! Oh my god! I hit my car! Oh, car! I got that all on film! No. I got that all on film! Oh my god! Bloomberg verwacht dat een flink deel van de stad New York nog dagen zonder stroom zal zitten. President Obama reist morgen naar de staat New Jersey om de schade met eigen oog te bekijken. De rekenmachines werden vandaag van stal gehaald. De kleine letters van het regeerakkoord werden doorgerekend. En de schrik sloeg iedereen om het hart. De zorgpremie kan voor sommigen namelijk wel eens behoorlijk oplopen. Zeker als je een wat dikkere portemonnee hebt. Ik denk dat mensen die meer dan een ton verdienen dat kunnen leiden. En als je kijkt naar wat mensen met een laag inkomen er een beetje op vooruit gaan in deze zware tijden. Dat vind ik een eerlijke rekening. Toch gaan ook mensen met een inkomen boven de 50.000 euro al snel een paar tientjes tot honderden euro's per maand meer betalen. Ouderwets nivelleren. En dat nog wel door een kabinet met de VVD erin. Voormalig fractievoorzitter Stef Blok mag het verdedigen. Um, de consequentie van een inkomensafhankelijke premie is dat hogere inkomens meer, uh, meer betalen. Dat wordt deels gecompenseerd door lage belasting, maar niet volledig. Dus inderdaad die rekening wordt hoger en daar draai ik ook niet omheen. Alles, of nou ja, veel, komt dus weer terug via de inkomstenbelasting. Niks aan de hand dus. Daar denkt de kerstverse oppositie heel anders over. Het is voor de burger niet meer te begrijpen dat je zoveel meer betaalt... terwijl je je werk doet, een gezin moet onderhouden... en dan nog met deze kosten opgezadeld wordt... Overigens zei PvdA-leider Diederik Samsom vanavond op een ledenbijeenkomst... dat de cijfers, zoals die door de rekenmachines zijn uitgespuwd, niet helemaal kloppen. Zometeen meer hierover. En dan nog meer leed uit het regeerakkoord. De leeftijdsgrens voor lichtalcoholische dranken gaat omhoog na 18 jaar. Geen bier meer dus voor de pubers, want dat is nu helemaal slecht voor ze. Volgens onderzoek wat door medici ook in Nederland is gedaan... is duidelijk dat het een aantal punten op je kan schelen. Maar daar heeft de gemiddelde 16 tot 18-jarige heel weinig boodschap aan. Ik denk dat iedereen dat wel weet. Alleen het gaat toch meer om de plezier die je hebt. Dus dat is het wel. Dan neem je die hersenschade wel voor lief. Ja. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, Joris Tobinitski, je lacht erom. Maar, uh... Het is wel uh, maar goed. Ja. Goed, de kranten. Ja, het is net een oorlogsgebied in Manhattan. Dat schrijft correspondent Diederik van Hoogstraten van de Volkskrant. Hij stapte op de fiets om de chaos te bekijken die orkaan Sandy heeft aangericht. Hij fietste onder meer over een verlaten zesbaansnelweg naar downtown Manhattan, waar de ravage enorm is. Overal liggen glasscherven, afgebroken verkeersborden, takken, zwerfvuil en water. De stroom is uitgevallen en New York is voor een deel een spookstad geworden. Auto's zijn door het water van hun plek getild. Een man staat naar zijn doorweekte BMW te staren en vloekt aan één stuk door. Een hopeloze mantra van onmacht. Duizenden Nederlanders rijden rond op een gestolen scooter zonder dat ze dat zelf weten. Het worden er volgens Spits steeds meer. De methode is vrij simpel. Een oplichter koopt een scooter die total los is met de bijbehorende papieren dan steelt hij een gloednieuwe om daarna het frame-nummer... van de kapotte scooter in de gestolen scooter te slijpen. De politie kan nu weinig doen tegen dit soort criminaliteit... omdat het lastig is om te zien of er is geknoeid met de afkomst van een scooter. Daarom begint er volgend jaar een proef waarbij scooters allerlei snufjes krijgen... zoals een GPS-systeem. Dan kan de politie makkelijker zien of de scooter... met gestolen onderdelen in elkaar is gezet. Financiële bedrijven dreigen te vertrekken uit Nederland als de plannen van de nieuwe regering worden uitgevoerd. Vooral effectenhandelaren zeggen niet te kunnen leven met de invoering van een belasting op financiële transacties. Ook vinden ze het maar niet dat er een bonus komt van maar maximaal 20% van het salaris, schrijft het FD. De missionaire minister van Financiën De Jager voorspelde ooit verwoestende effecten van de belasting op handel in aandelen en obligaties. Ook de toezichthouders DNB en AFM waren kritisch. Kinderen van gescheiden ouders die afwisselend bij hun vader of moeder wonen zitten beter in hun vel en halen hogere cijfers dan kinderen die na een scheiding bij één van de ouders wonen of in een stief gezin. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht... onder ruim 5.000 kinderen, dat is te lezen in Trouw. Maar dit co-ouderschap is niet altijd de oplossing, zeggen de onderzoekers. Daarom pleiten ze voor birdnesting. Daarbij blijven de kinderen in het ouderlijk huis wonen... en wisselen de ouders elkaar af. Maar meestal willen gescheiden ouders dat niet. Die kiezen toch voor hun eigen geluk... en gaan ervan uit dat kinderen wel met hun spullen slepen. Sneek gaat spannende dagen tegemoet. Morgen en overmorgen komen AZ en Ajax naar Sneek... om te spelen tegen twee lokale voetbalclubs. In de Telegraaf zegt de 74-jarige supporter Evert... dat het mooi zou zijn als zijn club, ONS Sneek... met 3-1 verliest van Ajax... Dan zijn we net zo sterk als Manchester City, zegt hij. Ook de tribunes zijn er klaar voor. Er kunnen 7500 man op. Er moet alleen nog een flinke fietsenstalling worden gemaakt. Want er komen misschien wel 2000 Vriezen op de fiets naar het clubterrein. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ik ins Dorf. Op de et is wel lees, ik de gepflegd. Had da en op de straat. Dan heb ik het auto vallen op de bank. Wanneer die zwemt, Sina heet deze Zwitserse zangeres. Ze zingt in het Zwitser-Duits. Wan niet jetzt, Wan daar heet het nummer. Ja, het nieuws over het schrappen van Bram Moscovits als advocaat... sloeg vandaag in als een bom. Ook Moscovits zelf zag het niet aankomen, vertelde hij in uh, RTL Boulevard vanavond. Hij hoorde het nieuws vanochtend van een journalist die belde. Ik zat achter het stuur op weg naar een zitting. Mm. En... Uh... Dat, uh, je denkt eerst van ik hoor het niet goed, er is een ruis op de lijn, maar ik hoor het niet goed. Ja. Aan de telefoon heb ik advocaat Jan-Hein Kuipers. Goedenavond, meneer Kuipers. Goedenavond. Was u net zo verbaasd als uh, Moscovici? Ja, nogal. Dit had, uh, had denk ik niemand verwacht eerlijk gezegd. Nee, en veel advocaten zijn verrast, dat is uh, opvallend. Vinden die, ja. die vinden de sanctie te zwaar. Wat, ja. wat, wat, wat zegt dat? Ja, dat zegt in ieder geval dat iedereen dermate verbaasd is dat op grond van uh, wat er in de media in ieder geval verschenen is aan informatie over wat er aan de hand zou zijn. Um, inclusief de schikking die Hermoschoevich uh, met, met de fiscus heeft getroffen. Um, dat ja, gewoon niemand verwacht dat hij levenslang uh, zou krijgen om het zo maar even te formuleren. Ja, uh, we praten zometeen nog even met u verder. Hier in de studio is professor Floris <kuggen> Banneer, hij is eminertes hoogleraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom. En oud deken van de Orde van Advocaten. Dat is ook wel uh, belangrijk in dit verband. Was u verrast door de uitspraak? Um, <coughs> verrast, verrast. Ja, het, het was een mogelijkheid. Ik had er geen, niet direct rekening mee gehouden. Maar toen ik vanochtend de, uh, de uitspraak hoorde... En de, al die klachten hoorden, en ik heb ze geteld dat wij er, dacht ik, 24, die eigenlijk niet eens betwist werden door meneer Moscovits, ja, dan werk je bijna automatisch met zo'n lading klachten, werk je wel naar een schrapping toe. Toen ik dat verhaal van al die klachten gehoord, als we allemaal samengevat gehoord had, toen was de schrapping eigenlijk een vrij logische consequentie daarvan. Ja, de eis was een ja-schorsing, toch? Ja, dat is geen eis. Dat is een geheel vrij blijde suggestie. suggestie van ja, de deken. Okay. Ja, maar nu is levenslang? Tenminste voorlopig dan, hè? En voorlopig levenslang dat. Nou ja, er, er komt nog een hoger beroep. Heb ik. Ja, er komt een hoger beroep, maar als daar de schrapping gehandhaafd wordt... kan hij op enig moment altijd weer toelating tot de balie proberen te krijgen. Toch wel. Want dat komt wel eens voor. Komt het vaak voor eigenlijk dat een advocaat wordt geschrapt? Nou, dit jaar begreep ik zijn er acht advocaten geschrapt. Vorig jaar twaalf of dertien. Uh, ja, het is nogal mijn gebied en als ik het over... Een aantal jaren bekijk, denk ik dat er gemiddeld zo'n zes per jaar geschrapt worden. Het is niet zoveel, hè? Het is niet zoveel, nee. nee. U, u heeft die behandeling van die zaak Moskovits bijgewoond, als expert, hè? Uh... Is zijn zaak vergelijkbaar met, met andere zaken eigenlijk? Of is het toch toch? Ja en nee. Ja, in zoverre dat de aard van de individuele klachten komt veel vaker voor. Er zaten, ja, dat contant geld was een wat, was een wat bijzonder aspect. Maar voor die andere dingen die zie je altijd dat vaker. Maar wat ik nog nooit eerder gezien heb, dat er zoveel klachten tegelijk tegen één advocaat behandeld werden. Zoveel verschillende? Zoveel, ja, gewoon kwantitatief. enorm hoeveelheid klachten. En, en die kwamen dus van, niet alleen van cliënten. Die, precies, kwamen, de deken had vier klachten. Ja. En er waren vijf individuele cliënten van hem die klachten hadden. Ieder zo gemiddeld vier klachten hadden. Dat is een stuk of twintig. Ja, en die vier van de deken, dat maakt 24 ja. klachtzaakjes. Uh, Moscovitz stond vanmiddag Radio 328 e eventjes te woord. Daar werd hem gevraagd of hij zelf vindt dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Laten we even luisteren. Nou, het enige waarvan ik ook direct heb gezegd, dat had ik anders moeten doen, ik had die punten moeten halen voor mijn opleiding. Uh -huh. En dat heb ik uh, niet gedaan omdat ik mijn cliënten voor liet gaan, zittingsverplichting, maar dat had ik anders moeten doen. Maar wat de rest betreft, en met name die verordening, het naleven daarvan, daarvan blijf ik zeggen dat ik uh, mijn cliënten niet ga verlinken. Uh -huh. ja, of mijn geheimhouding niet ga schenden. Ja, Jan-Hein Kuipers, uh, Moscovits, beroept zich op zijn beroepsgeheim. Hè? Het gaat over het aannemen van contant geld. Het willen beschermen, is dat wel een goed punt, vindt u? Nou, het is in ieder geval een principieel punt. Daar waar het gaat om dat deel van de klachten, namelijk het niet uh, melden bij de teken van contante bedragen die in ontvangst zijn genomen vanaf 15.000 euro. Uh, hij maakt daar een principieel punt van. En op zich, ja, het is te verdedigen, vind ik zelf ook. Omdat ja, je kunt in gevallen uh, of met gevallen geconfronteerd worden waar de cliënt. Uh, niet anders kan dan contant betalen of contant laten betalen door derden. Uh, dat is gewoon een praktische feitelijkheid waar je soms niet omheen kunt. Tenzij je zegt van nou laat dan elke betaling maar zitten. U, u, u denkt dat dat bij veel meer advocaten voorkomt? Nou, ik denk zeker dat er advocaten zijn die contante bedragen aannemen. En het is de vraag of het zo is dat die advocaten dan ook de, de grens van de 15.000 euro overschrijden en dat niet melden, dat weet ik niet. Nee. Maar het zal zeker zo zijn bij mij is dat ook dat de contante bedragen binnenkomen. Ja. Professor Banneer, hoe denkt u daarover, dat aannemen van contant geld? Op zichzelf is dat niet verboden. Er is een regel voor je, tot 15.000. Je moet het in principe niet doen. Dat is de hoofdregel. Als je het tot 15.000 doet, dan hoef je daar verder niks bijzonders mee te doen. Ga je eroverheen, dan moet je overleg plegen met de deken... of het verstandig is om het te doen of niet. Melden is niet helemaal. Um, het is niet dat het verboden is. Er kunnen omstandigheden zijn waarin het mag. Uh, dus daar zit verder niks meer. Dat is een regel waar iedereen zich aan kan houden. En dat punt van de geheimhoudingsplicht, als ik nog mm -hmm. even mag... Yeah. dat is eerlijk gezegd onzin... Want als hij dat met de deken bespreekt... de deken heeft ook een geheimhoudingsplicht. En die komt het dus niet verder bovendien... kan je zoiets ook nog op een no -names basis bespreken... gewoon de situatie uitleggen. Dus meneer Moskofoets hoeft de absoluut zijn geheimhoudingsplicht niet te schenden... door met de deken te praten. Nee. En uh, in hoeveel procent van de gevallen liet Moskofit zich in contant geld uitbetalen? Is dat nou, ook duidelijk geworden? Ik heb begrepen geworden? dat 80 procent van zijn omzet... Dat heb, ik, dat heb ik ter zitting gehoord... 80 procent van zijn omzet contant ging. En dat is wel heel veel... Ik vind het schokkend veel, ja. Want, want dat bestaat daar dan een soort regel voor, van wat aanvaardbaar is? Nee, 100%. die regel, de regel bestaat oh. niet, want het komt oh. gewoon niet voor. Je. Nee, nee. Ja. <laughs> maar, ja, wat, wat vindt u ervan, meneer Kuipers? 80 ja, het, het, ja. Dat is, ja, ja, kijk, Moskowitz is natuurlijk tot de verbeelding sprekende raadsman. En uh, veel cliënten die komen op hem af en dat zijn uh, van allerlei pluimageen. Die, uh, ja, om het maar eens heel simpel te zeggen, liever li li li niet werken met bankrekeningen of die niet eens hebben of die optreden als betaler voor iemand die uh, vastzit. En de mensen die betalen dan niet in verband willen worden ge gebracht via bankrekeningen uh, met die verdachte, omdat justitie dan meekijkt. Dat zijn allemaal, uh, allemaal zaken die spelen. Dus, uh, 80% contante betaling is veel. Uh, ik heb het zelf omgedraaid bijna. Volgens mij 80% prodeo en 20% betalend. Ja. Maar ja, afgezien daarvan, als het uh, allemaal netjes in de boeken terechtkomt... en de verantwoording wordt afgelegd en de deken wordt, uh, wordt eh? ja, dan hoeft daar zelfs nog niet eens mis, iets mis mee te zijn. Professor Wanneer? Nou, meneer Kuiper zegt het helemaal zoals het is. De een kan meer en de ander wat minder contant ontvangen. En daar is niks tegen, maar hou je wel aan de regels. En ja. dat is wat meneer Moschovic niet gedaan heeft. Maar was dat nou ook het belangrijkste verwijt aan hem, die contant Dat één van de 24 klachten. Ja, ja. En dit sprak van God, de verbeelding. Want dat is eigenlijk de enige klacht waar hij echt verweer tegen gevoerd heeft... En de, van de andere heeft hij zeker twintig klachten zonder verweer gelaten. Wat vond u nou de, de, de ergste klacht? Wat ik het ergste nou, vond: ja. Ja, dat was dat hij vijf individuele cliënten van hem niet goed behandeld heeft. En wat ik persoonlijk erg kwalijk nemen is dat hij niet de moed gehad heeft op de zitting te komen... om de mensen recht in de ogen te kijken en met hun over die klachten te praten. Ja. Um, Jan-Hein Kuipers, Moskovits kwam niet opdagen bij de behandeling van zijn zaak... He, door de Raad van Discipline. Daarmee, en nu wordt er gesuggereerd dat hij daarmee kwaad bloed heeft gezet. Ja. En dat daarom ja. ook die sanctie zo zwaar is uitgevallen. Denkt u dat ook? Ja, alles telt mee, vooral in zo'n geval. Ik bedoel, uh, op het moment dat je komt en je, je probeert jezelf te verdedigen, ook al zijn dingen wellicht misschien evident, of misschien juist niet, als je ze uitlegt, dan ja, daar trek je volle zalen mee dan dat je niet komt. Uh, en ik heb begrepen dat, uh, dat Moskowitz ook heeft aangegeven, nu al dat hij uh, voor wat betreft de zitting bij het Hof van Discipline staat. Dat u dan wel komt, ja. Uh, ja, dat hij wel zal verschijnen. Dat lijkt mij ook, uh, lijkt me ook een goed plan. Denkt u dat het een rol gespeeld heeft, meneer Bernier? Um, het heeft een klein, uh, misschien een paar procent gewicht in de schaal gelegd. Wat hem vooral opgebroken heeft, is dat hij door niet te verschijnen die klachten niet tegengesproken heeft. Waardoor ze heel snel gegrond bevonden worden. Ja. En uh, hij heeft in het journaal ook gezegd, het zijn advocaten die deze uitspraak over mij doen. Hè? Nou, U lacht. Ik lacht. Ja, Waarom ik vind... lacht u daarover? Omdat ik het heel grappig vind. Um, nou, je zou toch zeggen, het moet wel rechter zijn, in, hè? In de politiek ja. wordt voortdurend geroepen. Die advocaten, de slager kleurt zijn eigen vlees. Advocaten ja, ja. houden allemaal de hand boven het hoofd. Meneer Moskowits vertelt nu een keer het, hele, het omgekeerde daarvan. Um, uh, het is niet waar. De, er zit natuurlijk altijd... Bij de Raad van Discipline één rechter bij als voorzitter... die juist voor het evenwicht en voor de onafhankelijkheid zorgt. Dadelijk in hoger beroep zitten er twee advocaten en drie rechters. En alleen rechters, dat gaat niet in tuchtrecht. Dan misken je de aard van het tuchtrecht. Dat gaat erom een goede beroepsuitoefening. en Dat kunnen beter advocaten beoordelen. Rechters kunnen daar de check op geven dat het ja. een eerlijke beoordeling is. Dat je niet te streng bent of niet te slap bent. Maar, maar zou, de... er, zou er ook kinderszinnen een rol gespeeld kunnen hebben? Nee. Nou oh ja, nee. u roept wel heel gauw nee. Ja, ik, ik kan me niet voorstellen. Nee, meneer Kuipers, wat denkt u? Ja, dat, dat is allemaal heel moeilijk te zeggen. Moskovits ja. geeft zelf ook aan. Van, ja, ik heb uh, in de loop der tijd veel teentjes getrapt. En uh, als ik nog heel even mag terugkomen op, uh, op de uitspraken van meneer Barnier met betrekking tot die 24 klachten. Kijk, het is wel zo dat op het moment dat het om, om een Moskovits gaat... En mensen ruiken dat hij in de problemen is, dan, dan krijg je een soort van sneeuwbal, sneeuwbal-effect van klachten. Mensen die gaan klachten indienen omdat ze dachten: van nou, laat ik het nou ook maar doen, want ik ben ook onhuisbejegend of wat dan ook. Terwijl die mensen wellicht anders nooit een klacht zouden hebben ingediend. Dus... Dat is ook iets wat speelt. Hè. Op een gegeven moment gaat die bal rollen en houdt hij niet meer op met rollen... totdat ja. de raad en uiteindelijk het hof heeft gesproken. Ja. Nou ja, goed. Hij mag nog gewoon zijn vak blijven uitoefenen... Hè, zolang dat van ja. beroep uh, dient. Uh, ja. Maar goed, wat betekent zijn schrapping voor de uh, advocatuur? Eerst de meneer Kuipers. Ja, het is, het is, het is uitermate wonderlijk, uh, als ik het zo mag zeggen... als, als Moskovits niet meer deel zou uitmaken van de strafbalie. Iedereen kent hem. Of als ja. je op straat vraagt naar de, ja, welke strafadvocaat ken je... ja, natuurlijk Moskowitz. Dat is gewoon Coca-Cola. Ja, maar dat, als... dat, dat komt ook omdat hij natuurlijk veel op televisie is. Ja, zo... natuurlijk. natuurlijk. En in, is ook, op iedere ja. glossie heeft hij wel gestaan... met zijn uh, inmiddels ex-vriendin. Ja. Dus ja, uh -huh. dat. Nou, waarom... Nee, oké, okay, is ook zo. Maar op een gegeven moment... kijk, hij is wel op enig moment mh, mh, zo ver gekomen... als je het zo mag noemen... Ja. om in die glossies te komen staan. Dus je moet al wel wat strepen hebben verdiend. En dan is het natuurlijk wel zo dat hij... Een, een, een vader had in de advocatuur... dat hij zo daar is ingerold en dat zo heeft meegekregen. Maar hij heeft wel in de loop der jaren iets moeten waarmaken. Ja. Uh, en ja, als hij er niet meer zou zijn als advocaat... dat zou toch een, een redelijke aderlating zijn voor ja, de, het feest... wat toch wel door hem wordt veroorzaakt in een rechtszaal. Nou, denkt u er ook zo over, meneer Bernier? Nou, ik zie eigenlijk twee tegengestelde reacties Bij De ene is dat het publiek zegt... Uh, Oh, Moskovits heeft allemaal van dat soort dingen gedaan, wordt geschrapt. Dan moet het wel heel slecht gaan in de advocatuur als zelfs Moskovits dat doet. De andere reactie is dat mensen zullen zeggen... nou, die advocaten die doen het goed, die pakken ook een Moskovits aan. Niemand is uh, uh, ongelijk. Er zijn geen standen en rangen in de advocatuur. Iedereen kan voor de bel gaan. Ik, ik weet het niet. Ik denk dat die dingen elkaar een beetje in evenwicht zullen houden. En het, zonder enige twijfel, als hij echt geschrapt blijft... dan verliest de advocatuur een zeer flamboyante eh uh, uh, strafpleiter en vindt u dat dat dat die u zegt als die geschrapt blijft ja. vindt u dat dat zou moeten Diepe zucht. Ja, <coughs> dat heb ik heel moeilijk om op te antwoorden. Ja, dat begrijp ik. Ik, ik, had, ik had persoonlijk... Moeilijke vragen een, voor het laatst bewaard, ja. Iets, <coughs> iets, ik, ik, had, ik had zelf rekening gehouden met een stevige schorsing. Die verdient hij ook aan alle kanten, vind ik. En de schrapping is, in, is een hele zware straf. Ja. ja. Ik, ik, ik proef hier dat u dat, dat u dat eigenlijk liever was geweest. Daar, daar ja. had ik, ik meer op gerekend, ja. ja. Goed. En, maar goed, wat, wat zal er, zou er nog iets kunnen gaan veranderen bij het hoge beroep, denkt u meneer Kuipers? Nou, Wacht ik denk dat als uh, als Moskovits uh, en, en dat, dat maakt dan op uit de, de motivering van de raad van discipline. Maar als Moskovits een iets iets andere processtrategie kiest, dus wel verschijnen en uitleggen en daar waar nodig uh, het hof van discipline aannemelijk maakt, dat hij beterschap belooft, dat, dat er dan nog wel iets aan te doen is. Ja, dan mag... hoeft het volgens mij niet te blijven bij een uh, levenslange schrapping. Goed, nou, we zullen zien of hij dat boetekleed uh, trekken. Wat mm. denk je, meneer Bernier? Ik ben het helemaal meneer Kuipers. Uh, dat, nou. dat, dat zou ik hem ook adviseren als processtrategie. Ja. Goed, ja. nou, dat, uh, dat gaan we dan te zijn de tijd zien. Hartelijk dank beiden, uh, Floris uh, Bernier, voor de komst. En Henk Kuipers ook. Dag. Graag gedaan. Dank u wel. Can be found from time to time. Yeah, Olivia is taken, but a look like hers can be found from time to time. I'm thinking something like Olivia. by his side There's only one man in this world who gets to sleep with her by his side I'm thinking something like Olivia could keep me Something like Olivia, gezongen door John Mayer. Na wekenlang alleen VVD-gezichten tegenover zich te hebben gezien... stond Diederik Samsom vanavond in Utrecht voor een zaal... met uitsluitend Partij van de Arbeidleden. Om aan die leden uit te leggen wat hij heeft bereikt. Hans Annega was er ook aanwezig. Dag Hans. Goedenavond. Had dier. Samsom een moeilijke avond? Nou, het viel eigenlijk... Uh, wel reuze mee. Het was uh, een redelijk makkelijke avond uh, voor hem... want uh, die leden hier die hadden wel veel vragen... maar echt de uh, boze of zwaar verontrust uh, PvdA's die waren er vanavond eigenlijk niet. Er is uh, vandaag een hoop te doen geweest over die uh, inkomensafhankelijke zorgpremie. Uh, is daar nu eigenlijk duidelijkheid over? Ja, in de stukken die dus gisteren bekend werden, nou, daar stond dus inderdaad dat we die zorg of die inkomensafhankelijke zorgpremie gaan krijgen. Uh, onder andere mensen van de NOS, die hebben er hard aan zitten rekenen... van wat dat nu allemaal precies betekent. Want dat is er echt heel moeilijk uit te komen. Nou, nadat alles is uitberekening gecheckt en nog eens een keer gecheckt... Uh, ziet het plaatje er als volgt uit. Dat uh, mensen met één keer modaal, dus ongeveer 33.000, 35.000 uh, euro per jaar... Uh, die betalen nu zo 90 of 100 mm -hmm. euro uh, per maand... Uh, dat dat straks 140 gaat worden... Dus dat zou een verhoging zijn. Maar je krijgt via een belastingteruggave 50 euro weer terug. Dus dan zou je uh, iets minder kunnen betalen dan die 100 euro kom je op 90 uit. Uh, volgens diezelfde berekening bij 50.000 euro... zou je uh, bijna 200 euro per maand meer moeten gaan betalen. Je krijgt uh, uh, meer dan 100 weer terug. Dus uh, uiteindelijk blijft daar een verhoging over van 96 euro per maand. En dan heb je nog uh, de inkomens rond de 70.000 euro. Die zouden 380 of 382 uh, euro per maand extra gaan uh, betalen. Je krijgt uh, uh, iets van 125 euro per maand weer terug, via belasting teruggaan. Kortom, ruim 250 euro per maand zou je dan extra moeten betalen, per mm -hmm. persoon. Ja. En de kritiek van de Partij van de Arbeid is dan... ja, in grote lijnen klopt die berekening wel, maar... Uh, deze berekeningen houden te weinig rekening met de gezinssamenstelling. Want volgens de Partij van de Arbeid is het verhaal dat één verdieners... Uh, tot 50.000 euro er uh, niks van uh, gaan voelen. Dus uh, niet erop achteruit gaan. En voor twee verdieners zou die grens bij de 70.000 liggen. Hm. Nou, die leden bij de Partij van de Arbeid... het was eigenlijk allemaal worst, want ze vonden het helemaal geen probleem... Nee, okay. dat de hogere inkomens meer gaan betalen. Nee. En het wezenlijke probleem ligt natuurlijk bij de VVD. Ja. Uh, wel pijnlijk voor de Partij van de Arbeid... is de bezuiniging op uh, ontwikkelingssamenwerking, denk ik... Ja, nou heeft uh, Samson uh, altijd meteen gezegd... Uh, ik ga het eerlijke verhaal vertellen... en het wordt een kwestie van uh, geven of nemen. Nou, dat blijkt toch wel een, een, een vooruitziende uh, stelling van hem te zijn. Want ook hier kon hij zeggen... kijk, ik kan niet alles binnenhalen als ik met de VVD ga uh, onderhandelen. Dus ja, dit is een punt dat hebben wij weg moeten geven. We krijgen natuurlijk wel een steengoede minister voor handel en, en hulp... zoals dat in de wandelgangen is gaan heten. Uh, en uh, daar gaan we zoveel mogelijk proberen die pijn uh, te verzachten. Uh, kortom, je merkte toch wel dat uh, de mensen daar wel mee konden leven. Vooral ook omdat het, ja, het overwegende gevoel is van... ondanks het feit dat de WW wordt aangepakt. Ondanks het feit dat de schoolboeken niet meer gratis zijn. Uh, uh, ondanks het feit dat er bezuinigingen in de zorg zijn. Moeten we toch zeggen van de Partij van de Arbeid... die heeft het wel goed gedaan. Dus het, over het algemeen was de stemming hier over het algemeen... Uh, behoorlijk positief. Luister maar. Ja, ik vond dat we moesten doen en dat vind ik nog steeds. Er zit een... Waarom? Omdat er veel meer goede dingen zit, uh, in zitten dan slechte dingen. Er zitten een aantal dingen in die volgens mij wel echt pijn doen. Dat is, ik vind het ergste vind ik het criminaliseren van illegaliteit. Dat is volgens mij nog steeds een rancuneuze PVV-maatregel... die ook niet, die niet liberaal is en niet sociaal-democratisch. Maar er zitten goede dingen in in het aanpakken van de financiële sector... hele goede dingen in op het gebied van duurzaamheid. Er komt gewoon geld bij... Dus wat gaat u zaterdag stemmen? Ik ben er zelf niet bij, maar ik had zeker voorgestemd. En ik denk ook dat de meerderheid van het congres dat gaat doen. Na alles gehoord te hebben, wat is uw indruk? Dat er nog een heel veel te regelen valt voor iedereen. Noemt u eens wat? Eh, nou, om, om te beginnen de, de zorg. Heb ik niet veel over gehoord. U zit zelf in een rolstoel? Ja. Wordt het er voor u beter of wordt het slechter, wat denkt u? Niet. Dat weet ik nog niet, dat heb ik nog helemaal geen idee van. Het wordt sowieso duurder, maar als de zorg daardoor wel te krijgen is... dan is het me wel tevreden. Wat gaat u zaterdag stemmen? Ja, als ik zou gaan zou ik ja zeggen. Wat vindt u ervan? Doen of niet? Oh, ik vind absoluut dat we dat moeten doen. Want voor, uh, ik vind dat we er wel beter van worden. Het is een, toch wel een, een, een linksbeleid. Oh, ik denk dat het een heel erg goed akkoord is. Ik bedoel, ik weet het is niet het PvdA verkiezingsakkoord, uh, maar ik denk wel dat we een aantal punten hebben binnengehaald. En ik weet dat we een aantal punten hebben gegeven. Maar ik denk ook dat het, dat het de enige manier is om zo'n akkoord te maken. Dus het eindeoordeel zou zijn? Doen. Ook doen, zeker. Tussen alle positieve geluiden? Was er was eigenlijk maar één iemand die zei... In anno 2012 staan we voor een aantal hele grote uitdagingen. We zien in feite Zuid-Europa destabiliseren. We zien eigenlijk het klimaat uit de rails lopen. Het is een heel complex van problemen wat we op ons afkrijgen. En dan is de vraag, is dit akkoord het antwoord op die vragen? En uw antwoord daarop die vraag is? Uh, nee. We gaan nu in feite de, ja, toch weer bezuinigen. We gaan, uh, de, de schulden moeten we inderdaad beperken. En in principe heeft nu ook het Internationaal Monetaire Fonds gezegd. Ja, inderdaad, de gevolgen van die bezuinigingen die zijn veel erger dan we altijd hebben verteld. En we moeten dus echt een andere koers gaan varen. En dat moet de Partij van de Arbeid ook doen. Maar dat doen ze niet. Nee, er is geen samenhangende visie op wat we moeten gaan doen om de problemen het hoofd te bieden waar we voor staan. En dat laatste geluid, dat was toch behoorlijk zeldzaam hier vanavond. Want eigenlijk stelde niemand van die hele fundamentele vragen over de richting van het beleid. Waar moet we gaan toe? Het ging veel meer over de punten die binnen zijn gehaald en die weggegeven zijn. Ja, zaterdag is dus het congres van die Partij van de Arbeid hamerstuk lijkt me. Ja. Dat uh, is zeker de indruk die je hier vanavond uh, hebt gekregen. Er waren op nog meer plaatsen in Nederland uh, van dit soort bijeenkomsten. Ik kan me zo voorstellen dat dat daar op dezelfde wijze is gegaan. En als er de komende dagen niet drastisch iets verandert... dan wordt dat uh, aanstaande zaterdag in Den Bosch een complete walkover voor uh, het onderhandelingsteam van Dierik Samson en zijn Partij van Arbeid. Oké, okay, dankjewel Hans-Andringa. Lassi in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister. Let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make it. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? It was trouble. En on the moon was dit van R.E.M. We wisten dat er in de Nederlandse gezondheidszorg... de nodige misstanden waren. Maar als je de voorbeelden leest die Arend van Wijngaarden... van het Dagblad van het Noorden heeft verzameld... dan schrik je toch weer. Zijn boek Zeven vette jaren in de zorg wordt morgen gepresenteerd. Goedenavond, Arend. Goedenavond. Ja, Eerst maar eens even over de affaires die jij bij elkaar gebracht hebt. Kun je die even noemen? Nou, dat zijn uh, zeven uh, hoofdstukken. De, uh, ja, mag ik ze alle zeven opnoemen? Nou, Het zijn, uh... Uh, uh, kort, ja. <laughs> um, um, een fraudezaak bij uh, Thuiszorg Ikare. Daar heeft uh, meneer Bart V. Uh, nou, in ieder geval voor 1,3 miljoen euro gefraudeerd. Dan is die uh, veroordeeld uh, voor uh, een jaar cel. Ja. Waarschijnlijk uh, hij heeft hij bijvoorbeeld een, uh, een bv opgericht... en die heeft hij uh, voor een gulden gekocht. Nee, zo wordt het te lang. Ja. Ik, ik, okay. ik dacht meer dan even een leuk rijtje, zo hop, hop, hop, hop. En dan gaan nou. we op twee uh, uh, uh, verhalen gaan we even iets verder in. Vind je dat goed? Dat is goed. Oké. Okay. Nou, uh, dus het fraudezorg bij... Uh, yeah? Bij Ikaren, ja. daar... Uh, uh, nou ja, 1,3 miljoen, twee, nummer twee. Bij Mea Vita, dat ja. is een uh, groot thuiswagconcern... die wilde het grootste thuiszorgconcern van Nederland worden... is failliet gegaan, het grootste faillissement van Nederland. Oké, okay, dus, uh, drie? Uh, lichtdagenfraude, heb ik het genoemd. Dat is uh, in het ziekenhuis in Winschoten... Uh, is geld verdwenen doordat uh, ze korte bezoekjes aan de spoedhulp... Haven geboekt als complete lichtdagen. Ja. En dat is in veel meer ziekenhuizen gebeurd, voor 100 miljoen ongeveer. Ja. En een andere zaak is uh, uh, maagverkleiningsoperaties uh, uh, in Emmen, waarbij een chirurg uh, opgezweept door uh, nou, marktwerking, zeg maar, uh, ja, verkeerde uh, fouten heeft gemaakt bij operaties waar mensen uh, bij dood zijn gegaan. Oh ja. En um, nou met de persoonsgebonden budgetten uh, is van alles misgegaan. Er zijn uh, nogal wat mensen die uh, het geld uh, aan verkeerde dingen hebben besteed. Ja. En uh, bemiddelingsbureaus die, uh, die, die, die dat geld uh, ja, in eigen zak hebben gestoken. Nou ja, het geeft aan hoe enorm breed je boek is. Hè? Een heleboel, ja. verschillende, heleboel verschillende kwesties. Wat voor algemeen beeld stijgt hieruit op? Nou ja, dat er uh, sprake is van verspilling in de zorg. Dat er uh, op allerlei gebieden toch geld verdwijnt. En uh, dat is heel jammer, omdat uh, mensen, uh, uh, patiënten, hebben vaak het idee van... ja, er wordt bezuinigd in de zorg. In verpleeghuizen gaan dingen mis. Maar intussen komt er ontzettend veel geld bij, juist, in de zorg. Er, is, uh, ja, er wordt nu al 90 miljard aan besteed. En, uh, uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk ontzettend jammer. Ja, veel fraude. Uh, goed, ik zei al, we gaan twee dingen eruit pakken. Die lichtdagenfraude. Uh, als, je, als je het over verspilling hebt, dat, uh, dat ging in het Ommerlander uh, ziekenhuis, hè? de ziekenhuisgroep in Winschoten. was dat. Hè? Ja, ja. Wat was daar aan de hand? Nou, daar kwamen mensen op de spoedhulp voor een kort bezoekje... wat een paar uur duurde maximaal. Uh, maar die werden geboekt als dat ze daar een uh, complete dag hadden gelegen. Nou, een kort bezoekje aan de spoedhulp kostte een paar honderd euro maximaal. Maar uh, uh, als ze het boekten als een hele lichtdag... dan kostte het een paar duizend euro. Uh, dat kwam aan het licht omdat uh, leidinggevenden e-mails stuurden... aan uh, hun lagere personeel van doe dat nou maar. We werken er hard genoeg voor en de zorgverzekeraar betaalt toch wel. De patiënt merkt het eigenlijk niet. Ja. Uh, het is mij gebleken, ik heb ook brieven daarvan... van de, de vier grote zorgverzekeraars... dat dat niet alleen in dat ziekenhuis uh, gebeurde... maar uh, ja, in heel veel ziekenhuizen in Nederland. Dat ziekenhuis in Winschoten is ervoor veroordeeld. Die ja. moeten een half miljoen euro boete betalen. Ja. Nou, lichtdagenfraude lijkt mij weer een mooie kandidaat voor woord van het jaar... Of was het al ouder? Nee, maar goed, nou, je, jij schrijft ook in je boek dat je uh, ja, lange tijd echt je uitsluitend hiermee be, hebt bezighouden hè, met, uh, met de, de zorg, de gezondheidszorg, de misstanden. Ja, nou niet alleen met misstanden hoor. Ik schrijf ook over ziektes en uh, behandelingen en noem maar op. Maar ja, je komt, uh, als, als ik bij mensen over de vloer kom... Uh, ja, dan, dan merk je op een gegeven moment... Uh, het is natuurlijk heel mooi om te zien hoe, uh, hoe die zorg verleend wordt... Uh, met veel liefde en uh, ook heel professioneel vaak. Maar je ziet ook op een gegeven moment een, een bepaalde cynische houding... van uh, ja, wij doen ons best wel, maar uh, we werken in een organisatie... waar allerlei geld verdwijnt, waar met geld gesmeten wordt. Ja. Zo komen we dan uit bij het thuiszorgconcept. Mea Vita en Thuiszorg Groningen. Daar ja. heb je ook een, een hoofdstuk aan gewijd. Wat ging daar mis? Nou ja, me, uh, eerst werd uh, Thuiszorg ICARE, waar ik net over, uh, het net over had... Uh, de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland. En dat wilde Mea Vita ook worden. Dat is een, een fusie van een heleboel organisaties geweest. Maar die, uh, dat is totaal uit de hand gelopen. Ze, ze wilden per se heel groot en, uh, en bijzonder worden, uh, innoveren. Bijvoorbeeld uh, allerlei uh, tv-kastjes bij patiënten thuis installeren... Uh, zodat er zorg op afstand kon worden verleend. Nou, Dat kost natuurlijk ontzettend veel geld... en die patiënten uh, wilden dat vaak helemaal niet. Er zijn uh, maar, maar een paar kastjes uh, uiteindelijk uh, uh, gebruikt... en uh, er is wel voor miljoenen uh, geld ingestoken. In ja. Dus dat, dat had gewoon te maken met een soort megalomanie? Ja, dat... je zag het ook aan de, de, de glanzende kantoren... en de, ja, de, de hoge inkomens. Uh, en hele afdelingen uh, voor innovatie en, en modernisering die werden opgericht... Terwijl er gewoon natuurlijk zorg bij patiënten thuis moet worden verleend. En uh, het is zeer de vraag of uh, al die, uh, die innovatie en die, die grote kantoren nodig zijn in de thuiszorg. Ja, Heb je hier een algemene verklaring voor dat zoiets gebeurt in een land als Nederland? Nou, uh, voor een deel... Uh, uh, ja, de, de, er is gewoon heel veel geld in, in de zorg mm. beschikbaar. En, uh, en, en het is ook heel erg uh, ver, ver, versnipperd uh, geregeld. Er zijn allerlei verschillende organisaties en regels. Het is ontzettend ingewikkeld. Dus, te ingewikkeld. Dus, ja, te ingewikkeld. Er zijn uh, niet zo heel veel mensen die het allemaal precies snappen. Uh, en ook niet zo heel veel mensen die zich verantwoordelijk voelen mm. voor, voor het geheel. Iedereen uh, voelt zich misschien verantwoordelijk voor één, één onderdeeltje. Uh, maar, uh, nou ja... En dan ik, kan het geld je ook niet zo schelen. Want het is toch niet jouw geld. Nou, als een sociaal rechercheur bij mij aanklopt van... Hé, hey, wat gek, er zijn drugsverslaafden die ineens met, met bankbiljetten strooien. Maar uh, uh, dat is geld van het persoonsgebonden budget wat ze, wat ze hebben gekregen. Uh, ja, maar daar kan ik niet bij mijn baas, de sociale dienst of de gemeente bij terecht. Want uh, de gemeente voelt zich niet verantwoordelijk. Het is niet hun geld. Ja. Het zorgkantoor die dat geld wel verstrekt, die voelt zich ook niet verantwoordelijk. Want uh, ja, die mensen hebben wel recht op zorg. Ook al besteden is het geld aan iets heel anders. Dus uh, ja, het ja. geld is dan verdwenen. Ja, wie zijn vooral slachtoffer De zorggebruiker of de verzekeraar? Nou, ik ben bang, wij allemaal als Nederlander, omdat uh, ja, uh, er steeds meer geld uh, in de zorg... Ja. Uh... Nou ja, er uh, is natuurlijk vandaag een hoop te doen geweest hè, over de, de zorg. Uh, en, uh, de, de mensen zijn aan het rekenen geslagen en uh, die hebben uitgerekend... dat onder het komende kabinet een behoorlijk uh, groter bedrag per maand... aan zorg betaald moet gaan worden, als je ja, tenminste ja. niet tot de laagste inkomensgroep behoort. Ja. Kun je dat relateren aan al die verspilling die jij in je boek beschrijft? Nou, ik, ik wil zeker niet zeggen dat uh, de, uh, als je al die verspilling weghaalt... dat daarmee nee. uh, de, de kosten uh, zoveel lager kunnen worden. Want uh, ja, het gaat natuurlijk ook puur om dat er meer zorg wordt verleend... Uh, en uh, dat er steeds meer behandelmogelijkheden zijn. Alleen, uh, uh, ja, als je het slimmer zou inrichten, dan, uh, dan moet er uh, heel veel winst te behalen zijn. Je bedoelt, als je het slimmer in zou richten... en al die verspilling die jij in je, in je boek eh, constateert... als je die weg zou halen, dan zou het misschien helemaal niet eens nodig zijn... om de zorgpremies omhoog te gooien. Wauw, ik ben bang dat dat toch nodig blijft. Waarom? Want uh, nou ja, er, er, er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben. Er zijn ook steeds meer mogelijkheden... Uh, om, om uh, ja, allerlei ingewikkelde operaties uh, die, die er nu kunnen... die konden een paar jaar geleden nog niet. Uh, we kunnen nu kankerpatiënten redden die, uh, die, die vroeger doodgingen. En dat willen we toch allemaal natuurlijk. Mm. Maar kan de politiek iets doen om die misstanden... die jij hebt verzameld in het boek aan te pakken? Of zeg je het onbegonnen werk? Nee, nee, dat is... Uh, nou, uh, uh, uh, fraude blijft natuurlijk altijd uh, uh, uh, in min of, min of meer uh, bestaan. Alleen, er uh, moet zeker winst te behalen zijn door, het, uh, de, de, door aan de ene kant uh, betere controle uit te oefenen. En uh, dat, dat kan alleen maar als het systeem uh, veel simpeler wordt. Ja, want ik, ik neem aan toch dat jij hoopt dat jouw boek iets teweeg gaat brengen. Ja, natuurlijk. Ja, uh, ik, want ik, ik, ik merk dat, dat, dat het mensen ook verschrikkelijk stoort. Dat, uh, dat er uh, ja, op de verkeerde plekken heel veel geld wordt uitgegeven... terwijl uh, ze het idee hebben dat, uh, dat er op hun zorg, die zij nodig hebben... juist bezuinigd wordt. Ja, want, uh, wat ik al zei in de inleiding, je weet wel dat er van alles aan de hand is... maar als je die, die voorbeelden van jou leest, dan, dan schrik je toch ook wel weer. Ja. Goed, aan wie ga je het presenteren? Uh, Roger van Bokstel. Ah. Dat is, uh, nou ja, deze 60-senator, maar ook uh, topman van Mensis. Ja. Uh, een grote zorgverzekeraar. Dus wel een van de, de, de verantwoordelijke mensen. Oké. Okay. Hey, ik wens je toch ondanks alles een mooie dag morgen. Dank je wel. Dank je wel. <lacht> ja. Het is vijf voor twaalf. Arend van Wijngaarden was dit. En het is alweer vijf voor twaalf. Gisteravond aan het eind van de uitzending... belde collega Eva Jinek met Boris Dietrich... In zijn flatje in New York zat hij op de 27ste verdieping met Superstorm Sandy in aantocht. Goedenavond, uh, Boris Dietrich. Goedenavond. Ja, we waren wel een beetje bezorgd over je hoor. Hier bij het oog, hoe heb je de nacht uh, uh, beleefd? Uh, nou, het was inderdaad uh, een, een enorme storm veel erger dan die van vorig jaar Irene. Ik dacht op een gegeven moment ja, je, je kan eigenlijk helemaal niks doen behalve uh, maar een boek lezen. Dus ik heb uh, Arthur Japans maar buiten is het feest bijna helemaal uit nu. Ja. Dus dat is het voordeel daarvan. Maar het was echt angstaanjagend. Ik ben op een gegeven moment maar naar bed gegaan, maar echt slapen doe je niet. Want die Sandy, die bonkte echt op de ruiten. alsof, nou ja, een boze vrouw die <lacht> naar binnen wilde. En uh, ja, dan slaap je zo half. En dan iedere keer word je wakker. En dan, als je dan uh, in, uh, bij mij hier twee aan het praten bent. kijk ik over de East River naar Manhattan. Het is helemaal donker. Er is geen. Eén lantaarn die brandt, geen één lichtje dat brandt. Dus het is echt een spookachtig gezicht. Ja, je was nog bezorgd of de ramen het gingen houden, maar dat is dus uh, gelukt, begrijp ik. Het is uh, op zich gelukt. Ik ben vanmorgen naar buiten gegaan. Overigens bleek wel dat er vrij veel mensen toch in die evacuatiezone waren gebleven. Dus ik was niet de enige ja, die jij ongehoorzaam had, uh, was. Ja, jij had, je hebt de oproep van de burgemeester heb je genegeerd. Want je was ja. ongehoorzaam, heb je daar geen spijt van? Nou, uh, gisteravond wel even dat ik dacht van ik moet maar gewoon in de badkamer gaan zitten met de deur dicht. Maar goed, vanmorgen liep ik buiten en toen zag ik wel dat een aantal lantaarnpalen gewoon helemaal waren geknakt. En uh, auto's die dan uh, natuurlijk door het wassende water helemaal verschoven waren en allemaal uh, ja, afgebroken takken en dat soort dingen. Maar bij mij in de buurt valt het heel erg mee, maar wat ik hier zo op de televisie zie, 18 doden en een heel deel van Queens platgebrand. Nou ja, de metro's rijden nog dagen niet. Dus, dus de stad is nog wel echt uh, een chaos. Ja, ik heb gezien dat die metro's gewoon helemaal vol water staan. Dat is echt sommige, een, een bizar... Ja, sommige, ja. Ja. Misschien die ja, het is de, ja, en zelfs Wall Street uh, blijft gesloten. Nou, dat is geloof ik ook al meer dan 100 jaar niet voorgekomen. Zo lang achter elkaar. Nou, dus ja. het betekent toch echt wel... Uh, nou ja, dat er een enorme ramp is gebeurd. Ja, je komt de tijd wel door, uh, Boris. Ja, ik heb een heleboel goede boeken hier op de bank. <tankst> Oké, okay. dankjewel en sterkte. Ja. Dankjewel. Dag. Dag. Ja, dit was ze met het oog op morgen. Uh, morgen zit hier Kleri Polak en zometeen is er nog Casa Luna. Dag. Goedenacht, vrienden. Het wordt <tankst> tijd <tankst> voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten.